Mark Visser met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft zich niet om zich terug te trekken uit belegerde steden. Volgens het vredesplan van de VN had het leger gisteren moeten beginnen met de terugtrekking. Er zijn berichten dat sommige troepen vertrekken, maar er zijn ook nieuwe aanvallen uitgevoerd. Toch is er volgens speciaal gezant Kofi Annan nog tijd om het bestand te redden. Een bestand dat volgens hem de enige kans op vrede is.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 In Paramaribo hebben een kleine 5000 mensen meegedaan aan een protestocht tegen de omstreden amnestiewet in Suriname. Door die wet gaan de huidige president Desi Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden vrijuit. Ook als ze in een proces worden veroordeeld. Amsterdam was gisteravond ook een betoning tegen de Surinaamse amnestiewet. Minstens 250 mensen deden daaraan mee. Een op de zeven artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen. Zijn uitkomst van een enquête van het artsenblad Medisch Contact. Bijna een kwart van de artsen, 23%, heeft meegemaakt dat alleen gegevens werden gebruikt die de onderzoeker goed uitkwamen. Vorig jaar ontsloeg de Universiteit Tilburg Diederik Stapel, de hoogleraar, onder meer omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. Het schip van de Titanic herdenkingscruise heeft zelf te kampen met tegenslag. Het schip de Balmoral moest terugkeren naar de Ierse kust omdat een passagier hartproblemen had gekregen. Passagiers met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Het schip wordt volgens de route van de 100 jaar geleden vergane Titanic, wordt gevolgd en het schip heeft 1300 passagiers aan boord, onder wie nabestaanden van opvarenden van de Titanic.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 6TV op kanaal 45. Ja, ah, zo nee. Nou ja, nou ja, me mata. nou ja, nou te pego, uh. ai,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 Let me go.